Een op de vijf agenten is vorig jaar gezakt voor de verplichte fitheidstest, blijkt uit cijfers van de nationale politie. De toets is sinds vorig jaar verplicht voor alle bijna 40.000 agenten die een wapen dragen. Agenten moeten binnen een bepaalde tijd een parcours afleggen in een gymzaal. De politie betreurt het dat relatief weinig agenten de test hebben gehaald, maar benadrukt dat het nog maar het eerste jaar is dat de test is gehouden. Twee Griekse topambtenaren stappen op na beschuldigingen van corruptie. Het is de ambtenaar die gaat over de privatisering in het land... en de topambtenaar van financiën. Een paar jaar geleden zaten ze in de raad van bestuur van het staatsnutsbedrijf. Ze zouden toen geld hebben verduisterd bij een gascentrale. De twee topambtenaren zeggen dat ze onschuldig zijn... en dat ze opstappen om zichzelf te kunnen verdedigen. Ranomi Kromowidjojo heeft in Leeds haar tweede gouden medaille binnengehaald de internationale zwemgala won ze na de 100 meter vrije slag ook de 50 meter vrij. Femke Himskerk werd derde. Monique Nijhuis won zilver op de 100 meter schoolslag. Het was voor Kromen Jojo, de eerste officiële wedstrijd sinds de Olympische Spelen in Londen. Jan Huntelaar mist zo goed als zeker de komende WK-kwalificatieduels... van het Nederlands elftal tegen Estland in Roemenië. Tijdens het thuisduel van Sjökeno 4 tegen Borussia Dortmund... liep hij een zware knieblessure op bij een val... Hij moet naar verwachting drie weken rust houden. In de eredivisie heeft koploper PSV de uitwedstrijd tegen Herenveen verloren met 2-1. Bij rust was 2-0 voor Herenveen. Door het puntenverlies kan Ajax morgen de nieuwe koploper worden. Die moet dan wel thuis winnen van Pexvolle. De wedstrijd van AZ tegen ADO Den Haag eindigde in 1-1. Herakles omlo won thuis met 1-0 van NEC. Willem II won het degradatieduel tegen VVV Venlo... Het enige doelpunt viel in de ene laatste minuut. Het weer. Vanavond en vannacht koelt het langzaam af... tot min 2 in Groningen, tot plus 2 in het zuiden. Herstel plus 5. Er valt regen en ook sneeuw. Morgen op steeds meer plaatsen winterse neerslag. De middagtemperatuur ligt dan rond het Vriespunt. En tot zover het NOS Journaal. Er is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat een file op de A9, ook maar richting Amstelveen...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 Zonnepanelen, voordelig en makkelijk geregeld. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een sigarette.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 Job Cohen op zijn persconferentie, Job Cohen in het NOS-journaal... Job Cohen in De Wereld draait door, Job Cohen aan tafel bij Pauw en Witteman... en wat een leuk spreker blijkt hij dan te zijn. Zou hij niet een keer de politiek moeten? Een hele goede avond en welkom bij Het Oog op zaterdag... met veel aandacht voor het buitenland, geschiedenis, muziek en strips... In 1982 waren ze Margaret Thatcher nog een oorlog waard. De Falklandeilanden eilanden bij Argentinië. Morgen is er een referendum over de toekomst van de eilanden. En de vraag is hoe Brits blijven de Islas Malvinas. Alweer deprimerend nieuws uit Syrië. 500.000 kinderen zijn inmiddels op de vlucht geslagen... volgens het VN-kinderfonds UNICEF. Over de uitzichtloze situatie in het land... praat ik straks met Arabist Maarten Zegers en met zijn vrouw Sarah, die uit Syrië komt... 1672, de geboeders de Wit vermoord door het Haagse gepeupel. Dat heeft u vast ook geleerd vroeger op school. Maar wie zaten er precies achter de lynchpartij bij de gevangenpoort? Wat was de rol van kroegen als de dolfijn, de zwaan en herberg van Beukelaar? Ronald Prudon van Rijnus schreef een boek... over de zwartste bladzij van onze Gouden Eeuw. Hij is straks hier. En in de evenementenhal in Gorkum zijn dit weekend de stripdagen. Wij vroegen ons af... Wat zou de lievelingsmuziek zijn van beroemde stripfiguren als Sigmund, Dirk Jan en Cowboy Henk? We vragen het hun makers en eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 9 maart. Weer was Egypte het beeld van heftige rellen. Die braken uit nadat een rechter 21 voetbalsupporters in hoge beroep had veroordeeld tot de doodstraf. <middels> In Cairo werd met vreugde op het vonnis gereageerd. Maar in Port Said, waar de ter dood veroordeelde voetbalsupporters vandaan komen, was men woedend. Toch werden juist in Cairo twee gebouwen in brand gestoken en ook daar vielen de doden. The building that houses the Egyptian Football Association and a Police Social Club up in flames. Celebrations have led to clashes with police. At least two people have been killed. In Kenia zijn de presidentsverkiezingen gewonnen door Kenyatta. Hij behaalde net iets meer dan de 50% van de stemmen, waardoor er geen tweede ronde meer nodig is. De kiescommissie maakte de uitslag van morgen bekend. Ik verklaar declare we Kenyatta. Zijn tegenstander Odinga denkt dat er fraude is gepleegd. Nou, het is clear dat the constitutionally sanctioned process of electing a new set of leaders has been thwarted by another tainted election. Odinga wil de uitslag voor de rechter aanvechten, maar hij roept zijn aanhang op om anders dan vijf jaar geleden, toen het ook zo ging kalm te blijven en dat hoop Kenyatta uiteraard ook. We dutifully turned out, we voted in peace, we upheld order and respect for the rule of law. That, ladies and gentlemen, is the real victory today. En dan de binnenlandse eh, binnenlands politiek, want het zal nog een heel karwei voor het kabinet gaan worden om de nieuwe bezuinigingsronde rond te krijgen. Dat liet T66 vandaag op zijn congres weten. Laat één ding helder zijn, minister-president. Uw uitgestoken hand moet goed gevuld zijn voor het onderwijs. Dat was Alexander Pechtold. De eisen van de oppositiepartijen gaan overigens verder dan financiën alleen. Zo willen de ChristenUnie, D66 en GroenLinks... dat illegaliteit niet strafbaar wordt gesteld. Nu is het een voorstel uit het regeerakkoord van de PvdA en de VVD. Op het moment dat uh, PvdA en VVD bij ons langskomen... dan zullen we dit zeker aan de orde stellen dat we dit van tafel willen hebben. Mocht u de komende tijd van plan zijn iets wetteloos te doen... zorg dan wel dat u in conditie bent. De kans is dan aardig groot dat u ermee wegkomt. Het blijkt namelijk dat 20 procent van de agenten... de verplichte fitheidstest niet haalt. Terwijl die niet eens zo veel eisend is... merkte de 35-jarige en ongetrainde RTL-verslaggever. Twaalf seconden op wat ik zou moeten doen. Dus ongetraind kun je me halen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Zo. En de muziek vandaag staat in het teken van de jaarlijkse stripdagen. Het hele weekend worden die gehouden in de evenementenhal in Gorkum. Nou, zult u bij strip licht niet meteen aan muziek denken... maar daar denken de striptekenaars van vanavond heel anders over... want zij weten precies welke muziek hun stripheld het liefst zou aanvragen in het oog. En we beginnen met Mark Retera. Hij is de auteur van Dirk Jan, een uh, strip die onder meer in het AD en het Parool verschijnt. Goedenavond. Goedenavond. Is er verband, Mark, tussen striptekenen en muziek? Nee, eigenlijk heel weinig. Nou, in zover dat de meeste striptekenaars wel muziek maken. Maar de uh, stripfiguren daarentegen uh, zelden, volgens mij. In ieder geval mijn stripfiguur niet. Hij houdt ook niet echt uh, ontzettend van muziek. Maar uh, ik ben er toch wel uitgekomen. En waar luister je jezelf naar als je tekent? Uh, het is heel divers. Het kan de radio zijn. Uh, <laughs> nou, ik heb geen heel erg... Uh, helemaal niet erg voor Sorry, wat zei je? Het is helemaal niet erg hoor, de radio. Okay. Ja. Schaam je niet. Ben ik eigenlijk de eerste die, die je ooit heeft gevraagd naar de muzikale voorkeur van Dirk Jan, of, of is die vraag dus vaker gesteld? Uh, nee, je bent de eerste. Nee, absoluut. En je bent eruit, zei je? Uh, ja, nou ja, ik, uh, ik moest even nadenken, maar Dirk Jan is, is begonnen in een uh, studentenkrant en hij was destijds ook student een uh, Eerstejaars, dus uh, net verhuisd van zijn uh, ouderlijk huis naar een kamertje op een uh, studentengang. En dat uh, valt natuurlijk niet mee in het begin. En hij had uh, behoorlijk wat medelijden met zichzelf. En uh, ja, ja dat, dat heb je dan als je alleen op een kamertje zit. Ja, ja. En hij hoorde dan op een uh, dag een, uh, wat nummers van Guido Belcanto op, uh, op de radio. En Guido zingt uh, zoals je weet... Eenzaamheid, hè? Eenzaamheid, uh, angst, verlangen, erotiek, uh, dat soort dingen. En uh, Guido begreep hem. Althans, uh, zo voelde dat. En uh, ja, nou, het is dus een nummer geworden van, van Guido Belcanto. En welk, welk nummer van Guido Belcanto mogen we voor Dirk-Jan draaien? Uh, mijn verjaardag. Ik deed mijn smoking aan. De tricolo ik uit de raam en ik ben uit eten gegaan. Daarna naar de cinema, kattenfrisco. En ik genoot van love, die de zorro. Naar bed, om kwart na elf. Dat was toch wel een beetje vroeg, dus ik vrede nog wat met mezelf. O, oh, wat de verjaardag, ik heb me geamuseerd. Mijn huis vol ballonnetjes en twas. fantastisch weer. Do, belkanto en mijn verjaardag. Het komt van de cd Plastic Roze, verwelken niet... die stripfiguur Dirk-Jan als eerstejaarsstudent meteen kocht. Wilt u bij Groot-Brittannië horen of liever niet? Dat is de vraag die de inwoners van de Falklandeilanden morgen en maandag gaan beantwoorden, want er is een referendum uitgeschreven. Joost Pompert woont al 23 jaar op de Falklands. Goedenavond. Goedenavond. U bent ook Falklander inmiddels? Ja, al, uh, al bijna twintig jaar hoor, sinds 1995. Dat betekent dat u ook mag gaan stemmen morgen? Uh, absoluut, ja. Bij Groot-Brittannië horen of niet, waarom, waarom is dat eigenlijk een vraag op dit moment? Nou, het is een vraag omdat uh, al jaren Argentinië politiek druk uitoefent... om, uh, om te proberen de soevereiniteit van, uh, van de volgende eilanden te verkrijgen. Zij zeggen herkrijgen, maar... Uh, ja, de, eigenlijk heeft de ons nooit behoord aan Argentinië. Um, en ja, Groot-Brittannië heeft het natuurlijk als kolonie gehad. Het is nog steeds uh, uh, een, een, een deelgebied van, uh, van Groot-Brittannië. Maar de mensen voelen zich heel Brits en voelen zich heel erg uh, bij het Britse koninkrijk horen. Wie is op het idee gekomen hier een referendum over te organiseren? Dat uh, is uh, de, de, de huidige regering die is uh, op dat idee gekomen. Omdat uh, vorig jaar uh, in, uh, in uh, de Verenigde Naties, uh, uh, dat heette het is een comité van 24, waar dan uh, decolonisatie wordt besproken. Daar is, uh, de president van Argentinië is daar ge, uh, geweest. En uh, in juni uh, 2012 uh, heeft toen de regering gezegd uh, van nou we gaan volgend jaar een referendum houden. Van uh, kijk hoe de bewoners daar... Uh, overdenken over uh, wat zij van de, van de huidige status uh, quo vinden, van uh, hoe, uh, hoe de volkens geregeerd worden. En, uh, maar volgens Argentinië he, hebben de mensen van de volkens helemaal geen stem. Uh, terwijl volgens Engeland, uh, en vol volgens ons ook... dat uh, mensen dus uh, het recht van de zelfbeschikking hebben... wat uh, vastgelegd het, ligt in, het, uh, in de grondbeginselen van, uh, van de Verenigde Naties. De he hele oudere luisteraars van Met het Oog Morgen weten nog... dat er een hele oorlog in het begin van de jaren tachtig is geweest hierover. Maar dat, datzelfde conflict speelt na al die jaren eigenlijk nog... dat Argentinië het niet erkent dat het Brits is. Absoluut, inderdaad. Dus, uh, Argentinië is natuurlijk binnengevallen hier in 1982 en er is een uh, 74-dagige uh, oorlog gevoerd um, en Argentinië is eruit gegooid. En, um, maar ondanks dat er natuurlijk een, uh, een verdrag is ondertekend, heeft Argentinië nooit de, de claim die ze hebben op, Arge, op de hebben ze um, laten, laten gaan. Dus uh, nu ligt het zelf vast in uh, de Argentijnse Grondwet dat, uh, dat uh, de Falklands, uh, of tenminste zij noemen het dan Malvina's, uh, aan, aan Argentinië behoort. Dus uh, mm. dat is het probleem. Uh, na 30 jaar ja. uh, is, is er eigenlijk geen, uh, uh, geen, geen toezicht op een, op een, op een goed, uh, goed uh, verdrag met Argentinië om te zeggen: oké, we hebben de oorlog verloren. We zetten het achter ons en uh, laten volkens ons voor wat het is. En als het nou engels Deels gebied is of wat dan ook, dan, uh, dan hebben we daar vrede mee. Maar Argentinië die claimt het nog steeds. Dus dat is het probleem. En gaat het alleen om prestige, om Argentijns eergevoel of, of spelen er ook economische belangen of strategische belangen? Uh, nou, er is inderdaad economische belangen. Die, uh, er is natuurlijk een rijke visserij rond de eilanden. Die, uh, die brengt Ik eigenlijk he? de welvaart sinds 1986. En uh, sinds kort uh, is er ook olie gevonden. Dus daar heeft Argentinië natuurlijk ook uh, in principe interesse in. Maar het is ook iets wat uh, Argentinië heel dierbaar uh, aan het hart ligt. Uh, sinds uh, de jaren 40, 1940... Toen de uh, fascistische regering aan de macht was, uh, ja. onder leiding van uh, Juan Perón. Ja. Die heeft eigenlijk een soort van uh, nationaal bewustzijn uh, uh, gecreëerd in Argentinië en, uh, en daar hoorden volgens hem de, Volkent, uh, de Malvina's dan bij. De volkende eilanden hoorden daar dan bij. En dat is dus met de paplepel ingegoten de afgelopen 70, 80 jaren. En uh, elke Argentijn die je nu ook spreekt, die is er gewoon van overtuigd dat de Malvinas van Argentinië behoren. Terwijl eigenlijk historisch gezien is dat heel erg uh, moeilijk om dat te verantwoorden. Maar het zeker ligt... in, een, in de moderne tijd is dat ook heel moeilijk te verantwoorden. Maar het ligt natuurlijk wel iets dichter bij Argentinië dan, dan bij Londen. Ja, oké, okay, natuurlijk kan je zeggen, maar we liggen wel 500 kilometer van Argentinië af. 500 kilometer is een heel eind. Als je denkt aan Curaçao. Curaçao ligt uh, 30 kilometer van Venezuela. Zou dat nou opeens naar Venezuela moeten gaan behoren? Nou... Omdat het dichterbij is? Nou, hebben ze het ook van eens over. Ja, daarom. Maar uh, het is nooit van Venezuela geweest. En dat is met de Falklands natuurlijk ook zo. Dat is ook nooit van Argentinië geweest. Het is ooit een, uh, een, een kolonie geweest, uh, tenminste gedeeltelijke kolonie van, uh, van Spanje geweest. Uh, en dan heb uh, het over uh, 1810, 1800. Hoe Brits voelen de Falklanders zich? Uh, 95 denk ik, voelen zich Brits. Maar er is een soort van bewustzijn hier... dat mensen voelen zich eilandbewonen, volkende eilanden... Misschien te vergelijken met als je een Fries vraagt. Van hoe voel je je Nederlander? zegt hij: nou, ik voel me Fries. En daarna pas Nederlander. En hier voelen mensen zich voornamelijk. Uh, Volgende Eilanden. 70% heeft het ook gezegd. in een census uh, vorig jaar. Uh, en dat houdt dan ook in dat men zich dan Brits voelt. Want Volgende Eilanden en Brits is eigenlijk. Uh, hetzelfde. Een Noord-Ier is ook uh, Brits. En een, uh, iemand uit Wales of van Schotland is ook Brits natuurlijk. Dus, ja. dus 95% gaat ook voor de status quo stemmen bij het referendum, denkt u? Dat denk ik wel, ja. Hoe gaat ja, u zelf stemmen? Maar, ik, ik ga zelf ook stemmen, ja. Ik, maar ik hoe? denk dat ik ja ga, ga stemmen, maar ik, ik, ik ben er, het, er is nog iets mee... waar ik niet helemaal blij mee ben. Want het feit is dat we zijn een overzeesdeelgebied van, uh, van Engeland... En de status, status quo die dat, die dat is, um, heeft niet... Uh, we hebben natuurlijk wel zelfbeschikkingsrecht en, en, en een vrij grote autonomie. Maar het is niet zo dat we natuurlijk een, een vrije staat zijn. En dus er zijn natuurlijk een aantal mensen die denken van nou eigenlijk wil ik wel onafhankelijk zijn. En dat brengt natuurlijk allerlei uh, moeilijkheden met zich. Zeg maar, en u twijfelt zelf met een met beetje daartussen? Sorry? U twijfelt zelf een beetje of u niet voor onafhankelijkheid nou, bent? Het, het is een soort van sentiment van, uh, van: Ja, we willen natuurlijk de huidige status behouden, dat is natuurlijk heel veilig, maar aan de andere kant is het, en dat, dat misschien is dat ook wel het juiste en het, en, het, uh, en het verstandigste, maar aan de andere kant, de lange weg, is natuurlijk misschien onafhankelijkheid. 20, 30, 40, 50 jaar. Um, maar op het moment is dat denk ik niet reëel. Dus ik denk dat ik ja zal gaan stemmen, maar ik zit ook mee te spelen met het idee van: Ja, maar wat is de consequentie als je dus nee stemt? Van als je dus niet de huidige status wil behouden, dat betekent niet automatisch dat we bij Argentinië zullen wil, willen behoren. Maar onafhankelijk op den duur. Nou, maar onafhankelijk, kijk, of, of een andere vorm van, uh, van regering. U heeft, u heeft nog een paar uur om erover na te denken, gelukkig, meneer Pompert. Ja, ik, ik wens u sterkte de... met de afweging. Dank en bedankt u voor dit gesprek. En Joost, Pompert, Joost Pompert is marinebioloog en woont al 23 jaar op de Falklandeilanden. Terug naar de muziek van de stripdagen, naar Peter de Wit. Hij is de auteur van Sigmund, die psychiater... die niet al te zachtzinnig met zijn patiënten omspringt... en in de Volkskrant staat. Uh, Peter, uh, van wat voor muziek houdt uh, Sigmund eigenlijk? Ja, Sigmund houdt van uh, allerlei soorten muziek. Van keiharde rock. Als hij zich even moet uh, afreageren naar weer een uh, depressieve patiënt. Maar als hij... Uh... Ja, ik moet me dat dan voorstellen als hij s'avonds in zijn spreekkamer zit. Ik denk dat hij soms niet eens naar huis gaat. Hij blijft gewoon lekker op zijn werk. En dan is hij helemaal alleen. En een beetje bedroefd. Een beetje eenzaam. Dan kijkt hij naar zijn goudvis. En dan mag hij heel graag een cd van Tony Braxton opzetten. Een beetje, ja... Soul. Gevoelige R&B, soul... Met een uh, zangeres met een zeer zwoele stem. En, uh, ja, en dan kan het voorkomen dat hij zomaar een uh, kleine traan in zijn ene oog krijgt. Hoe weet je dit allemaal? Peter? Ja, dat stel ik, ja, dat zie ik toch wel voor. Maar ja, het is een. Het is een uh, pittig mannetje, maar ja, het is toch ook wel een, heeft ook wel een gevoelige kant. In zijn kleine lijf en. Uh, ja, ik denk dat hij daar s'avonds erg bij tot rust komt. Misschien een klein glaasje wijn erbij. Klein glaasje Madeira. En dan Tony Braxton in de cd-speler. Voeten op het bureau. Ja, kijken naar de goudvis. Kijken naar de goudvis die rondje zwemt. En dan, uh, ja, op die uh, zoele klanken kan hij zich even laten gaan. Totdat er weer een nieuwe dag vol menselijk wrakhout uh, zijn praktijk zal uh, bezoeken. Ik, ik zie hem vaak, maar ja, hij leek mij een heel verneinig uh, ventje. Maar hij heeft dus ook een hele gevoelige kant, eigenlijk. Ja, nou ja, dat zeg ik. Ja, stille wateren, diepe gronden. Hij is. Uh, hij, zijn taak in het leven is toch om mensen geestelijk uh, weer uh, op het juiste pad te schoppen. En uh, daar is hij heel druk mee. Maar uh, ja, hij woont toch alleen. En hij is toch niet uh, moeders mooiste en hij heeft geen uh, vaste vriendin. Dus ja, er zit ook wel een stukje, klein stukje verdriet in deze kleine therapeut. Gelukkig heeft hij Tony Braxton. Ja! Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. samen op zijn werkkamer geen zin om al naar huis te gaan. Alleen die goudvis om zich heen. En dan draait dokter Sigmund dit, Tony Braxton. En you're making me high. De hoop op een vreedzame oplossing in Syrië lijkt ver weg. Met een miljoen vluchtelingen, 500.000 kinderen op drift... en ruim 70.000 doden. En die schatting is aan de lage kant. Is de vreedzame revolutie waarmee het allemaal begon... meer dan geëscaleerd. Ik ga over de situatie praten met... Maarten Segers, die 2,5 jaar voor en tijdens de revolutie in Syrië woonde en daar trouwde met de Syrische Sarah, die hier ook is. Welkom allebei. Dankjewel. Maarten, hoe sta jij 's ochtends op? Denk je dan meteen aan Syrië of zijn er ook wel eens dagen dat je aan iets anders denkt? Nou, we proberen het zoveel mogelijk natuurlijk wel te vergeten en een normale leven te leven. Maar omdat ik verbonden ben uh, met Syrië, door mijn huwelijk met, uh, met Sarah. Is het wel een onderwerp waar uh, we dagelijks over hebben? En uh, uh, haar schoonvader zit nog in, uh, in Libanon, is gevlucht, zit daar vast. Dus het, is, het speelt wel gewoon een belangrijke uh, rol in ons leven op dit moment. Sarah, hoe ligt dat voor jou? Zijn er momenten dat je niet aan die oorlog denkt? Uh, nee, ik, ik moet denken. Ik, ik, ben, ik voel mij uh, al net als uh, bal van problemen nu. <laughs> en uh, ja, ik, ik kan niet, uh, gewoon niet denken om de oorlog daar. De problemen die ik heb. De, de cijfers zijn in Nederland eigenlijk nauwelijks bekend. Als je daarbij stilstaat: een miljoen vluchtelingen. Nou ja, ik, ik zei het er net minstens 70.000 doden, anderen, anderen hebben het over 90.000 kinderen op vlucht. Um, jij was er tijdens de allereerste vreedzame demonstraties in Damaskus tegen het regime van Assad. Uh, had je gedacht dat het zo lelijk uit de hand zou lopen... als je je verplaatst in hoe je toen dacht? Uh, nee, absoluut niet. En ik denk uh, de Syriërs ook niet. He, de mensen hadden natuurlijk de beelden gezien in, van Egypte, van Tunesië... waar met eigenlijk vrij weinig moeite uh, die dictators uh, uh, werden afgezet. En toen vervolgens ook in Libië, dat was dan wel wat heftiger... maar daar kregen ze volgens de steun van, uh, van de NAVO... en daar hebben ze Gaddafi ook mee weggekregen. Dus ze hadden echt het idee van... nou wij gaan dat ook even uh, klaren. Even een paar weken, even een paar maanden. Ja, en dan, jaren. Is het, dan is het voorbij. En, uh, en nou ja, het is nu uh, verwoorden tot een enorme ellende. En ik, ik sprak denk ik een paar weken terug een goede vriend van mij. En ik vroeg hem van, is het het nou allemaal wel waard geweest? En hij zei van, ja nee natuurlijk niet. Dan had, uh, dan had ik mijn neven die zijn omgekomen hadden nog geleefd. Mijn familie was niet verspreid over de hele Midden-Oosten. Mijn stad was niet compleet gebombardeerd. Maar ja. Uh, er is gewoon geen weg meer terug. Maar als mensen dit geweten hadden wij ze er niet aan begonnen? Ik, ik, ik denk het niet. Ik denk dat de prijs die Syrië nu moet betalen voor de vrijheid uh, te hoog is. Maar zoals ik net al zei... op dit moment is er geen andere keuze meer dan doorvechten. Dan doorgaan. Sarah, uh, Maarten en jij hebben elkaar tijdens een van die demonstraties... tegen Assad leren kennen. Hoe, hoe ging dat? Uh, ja, uh, 15 maart 2011, dat was uh, de dag... Een vrijdag, uh, dat was de eerste dag van de revolutionen, de daar. Ja, ik was uh, bij de uh, Omeyade moskee, Jamel Omoei. En ik wilde meedoen, uh, maar ik kon niet. Ik was uh, aan het de, aan de huilen. Dan uh, kwam Maarten naar mij. En waar, waarom was je aan het huilen? Uh, ja, daar was uh, een man, hij was uh, aan de demonstratie. En uh, veel men, mannen uh, wilden hem uh, pakken. En Ze hebben men, hem een beetje geslaan en zo. Voor, voor iedereen. Dat was uh, moeilijk. toen jij dacht... Dit, dit, dit, deze vrouw moet ik troosten. Ja, ik zei tegen haar van... Nou, het is misschien maar beter dat ze jou hier niet zien uh, huilen. Tegen, tegen deze pilar. Laten we maar ergens een ijsje gaan eten. En uh, nou, dat zijn we toen gaan doen. En toen uh, volgende week was het een nieuwe demonstratie. Dus toen stonden we weer paraat. Ehm <lacht> um... Hoe gevaarlijk was het toen eigenlijk om te demonstreren? Of viel het toen nog wel mee, Sarah? Ja, dat is erg gevaarlijk. Dat is... Steeds geweest? Ja, ja. Nu, nu eigenlijk demonstreren die mensen niet meer. Het is denk echt ik. oorlog geworden nu. Ja, ja. Nu is er uh, wel een, een uh, vrije armee en, en de andere armee. Uh, maar vroeger was, een, was elke vrijdag een, een datum. Een, een afspraak voor iedereen. Om na... op vrijdag te demonstreren naar de ja, moskee? ja. Ja, van die vreedzame revolutie is gewoon niks meer over. En uh, ook al die mensen die daarmee zijn begonnen, uh, die met die ideeën hadden om, uh, om een revolutie te plegen, die zijn of dood, of in de gevangenis, of zijn gevlucht. En dus er zit echt een soort tweede linie van mensen die nu nog over zijn, en die uh, niet bang zijn om te sterven, en die, uh, die dragen wapens. Ja, als je gaat demonstreren, uh, toen ik daar was, ja, je, je, je kan misschien niet terug. Na huis. Wat zou je nu doen als je, als je er nu was? Poh, moeilijk, moeilijke vraag. Ja, ik ga demonstreren. <laughs> maar je, uh, je, je bent vaker met het oog op morgen geweest, maar je schrijft ook voor NRC Handelsblad. Je had deze week uh, een interview met ja, de leider van de Syrische Nationale Coalitie, de samenwerkende oppositie. Uh, dat is een vriend van je, die ken je. Ja, ja, die ken ik eigenlijk al een jaar of tien uh, vanuit mijn studententijd. Uh, en uh, eigenlijk altijd goed contact gehad. En uh, ook toen ik in, in Syrië woonde, uh, kwam ik daar vaak op bezoek. Uh, theedrinken en cakejes eten bij hem. En uh, ja, eigenlijk een hele sympathieke, charismatische gar man. Uh, die ik, uh, die ik uh, ja, zeer dierbaar had eigenlijk. En ineens uh, is dan, uh, staat hij dan aan het hoofd van de gezamenlijke oppositiekrachten in, uh, in Syrië. Ja, dat, dan, dan verandert, verandert je verhouding natuurlijk uh, een stuk. Maar ik denk dat hij... Uh, dat had je eigenlijk niet in hem gezien. Ik bedoel, je zag hem meer als een vriendelijke man die cakejes verveelde. Ja, ja, het was natuurlijk een, een geestelijk. En hij had altijd gezegd hmm. dat hij geen politieke ambities had. En, uh, maar hij wordt gezien als een soort consensusfiguur En ik denk ook dat hij de enige is die, uh, die Syrië nog zou kunnen redden van, uh, van de ondergang omdat hij wel als geestelijke invloed heeft op die, uh, op die toch wat uh, religieuzere en radicale krachten... die nu in, uh, in Syrië op de grond aan het vechten zijn. Hij staat als gematigd. bekend. In, in dit interview vond ik eigenlijk dat hij zich tamelijk van zijn radicale kant laat zien... hij vraagt om wapens, hij vraagt Amerika-wapens, hij vraagt Europa-wapens. Ja, maar ik vind dit uh, een normaal standpunt en uh, niet radicaal. En ik vind ook dat ze, dat ze eigenlijk gelijk hebben. Van, uh, want los van wat je, wat je politiek uh, er ook van vindt... Uh, uh, als je wil dat er een einde komt aan deze, of aan deze strijd, aan deze oorlog... dan zul je toch een kant moeten kiezen. En dan kies je dus of de kant van Assad... maar dat maakt het Westen gewoon ja, moreel failliet... of je kiest de kant van de rebellen. Ja, En dan moet je ze toch van wapens voorzien, want anders gebeurt er gewoon niks. En dan gaat deze strijd, deze oorlog nog drie jaar duren... en nog een keer 150.000 slachtoffers eisen. Ja, En dat is toch gewoon heel dat zuur. Dat heb je niet altijd gevonden. Ik heb je artikelen gevolgd en je commentaren gevolgd. Nee, ja, ik heb altijd ge gedacht dat dat de situatie zou kunnen escaleren... en dat een politieke en vreedzame oplossing altijd mogelijk zou zijn geweest. Maar het regime uh, is helemaal niet in staat tot het dialoog... en heeft er ook helemaal geen zin in. Uh, en die rebellen ook niet. Hè? Die zijn ook niet meer te controleren, omdat het allemaal losse groepen zijn. Dus ik denk dat er nu toch iets geforceerd moet worden om hem gewoon maar te stoppen. Hè? Dan valt het regime maar en dan komen er maar mensen aan de macht... waarvan het Westen misschien liever niet heeft dat ze aan de macht komen... Maar dan is in ieder geval die oorlog voorbij. Sarah, ik geloof dat Nederland nu bereid is verrekijkers te leveren. Maar daar kom je niet, niet ver mee als oppositie, denk ik. V vind jij dat landen als Nederland wapens zouden moeten leveren aan de oppositie? Jawel. Vroeger vond ik uh, dat niet, uh, niet goed. Ik was uh, tegen de Vrije Armee. Maar ja... Ik denk als ik als ik mijn ouders, als mijn ouders dood zijn, als ik mijn, mijn huis verlier. als ik ja ik heb niks meer en niemand helpt mij, ja, dan wil ik vappens. Ja, en het, en het gaat Maarten. hier natuurlijk om luchtafweergeschud, uh, wat geleverd moet worden. En er wordt vaak gezegd van ja als we wapens leveren aan de rebellen... dan weten we niet in wiens handen die terechtkomen. En misschien worden die dadelijk wel ingezet uh, tegen de bevolking... als daar radicale uh, islamisten mee aan de haal gaan. Maar ik vind het argument gewoon uh, niet meer geldig... omdat Syrië zit zo vol met klein wapentuig, Kalesnikovs. Uh, als ze pijn willen doen, dan kunnen ze dat echt wel... En die, die uh, geschud, ja, die ga je niet inzetten tegen je eigen bevolking. Die, die gebruik je alleen maar om die mix uit de lucht te schieten... die nu hmm. bakkerijen aan het bombarderen zijn en, hmm. en woongebieden. Maar dat is wel steeds de beste angst. Hè? Misschien komen de fundamentalisten, de islamisten aan de macht, Al-Qaeda. Ja, dat is dan misschien heel vervelend. Uh, maar ik denk toch dat we ook mo rekening houden, moeten houden met de realiteit in Syrië. En Syrië is een gelovig mens, uh, land met, met veel uh, religieuze inwoners... En die willen geen seculiere staat zoals het Westen wil. En, en dat, dat zal de Westen misschien nooit begrijpen... maar dat moeten we wel respecteren. En ten tweede vind ik dat we nou eens moeten ophouden... met de hele tijd uh, maar te wijzen hoe lang die baarden van de rebellen zijn. En eens moeten kijken van uh, hoe ver die skutsen uh, kunnen schieten. En wat voor verwoesting dat oplevert. Sarah, ben je wel eens bang dat je land uit elkaar valt? Dat, dat Syrië dit conflict niet overleeft als land? Ja, zeker. Zeker. Maar uh, ja, ik denk als het Montecamine. Uh, uh, als er een veilig gebied uh, ontstaat. Dan, dan is het meer. Uh, uh, de, de chance, de kans om, om, om zo uh, dat te gebeuren. Ja, het is natuurlijk een hele, een hele reële optie. En dat is ook iets waar het regime nu op zin speelt. Het dat regime dat steunt natuurlijk op de eigen Alawitische ja. bevolking. Dus ze willen graag een eigen gebied uh, afschermen, zodat ze hun eigen. Dictatuur kunnen voortzetten in een eigen etnische gebied. En, uh, en dan, uh, is ook, uh, dan is er ook uh, de Koorts. Koorts en uh, Christen. En... Ja, Zullen ze ik... zich ook afscheiden Dan ja. kan iedereen natuurlijk een eigen staat uh, gaan beginnen. En, uh, het is niet zo dat... Oké, okay, dan zou er misschien uh, tijdelijk een probleem uh, opgelost kunnen worden. Maar uh, uiteindelijk krijg je dan twee staten naast elkaar... die ook geen, uh, geen vrede kunnen, uh, kunnen sluiten. En we hebben natuurlijk die situatie Israël-Palestina al. Nou, dat is misschien. een situatie erbij aan de grens, is wat veel. Ja. Ja. Uh, hoop jij ooit terug te kunnen gaan, Maarten mee te kunnen nemen, een gezin te kunnen opbouwen in Damaskus weer? Of, of uh, heb je dat afgeschreven? B blijf je in Nederland? Ja, ik ben uh, realistisch eigenlijk. En ik zie geen uh, toekomst, geen, geen snelle toekomst nu in Syrië. Nu, ik probeer nu Nederland te, te leren en hier. Uh... <laughs> en baan te maken. Ja. ja dat ja. is je perspectief nu? We ja. moeten eerst maar eens hopen dat, uh, dat we een verblijfsvergunning krijgen voor Sarah. Want, uh, dat is nog niet zo. Uh, nee. nee, dat is nog in, de, in, in het proces. En we moeten nog van allerlei onzinnige papieren inleveren... die we niet kunnen uh, overleggen. Dus dat zal nog een hele kluif worden. Maar als je daar die oorlog ontvlucht, krijg je dan niet automatisch een... Ja, maar ik ben geen vluchteling. Ze is uh, mijn echtgenoot. Maar... Uh, dan, daar wil ik dan ook wel iets over zeggen. Hè? De, de... Meneer Teven, als u luistert. <laughs> het is met die, met die, met die vluchtelingensituatie. Hè? Die Europese landen die zeggen wel van, oh, als hier Syriërs zijn, dan krijgen ze een asielstatus. Nou, dat is heel lief en heel uh, acceptabel. Maar wat ze vervolgens doen, is dat ze die mensen gewoon het land niet binnenlaten. Dus mensen moeten eerst illegaal Europa binnenkomen en dan krijgen ze een asielstatus. Ja, dan heb je dus niks aan dit soort gebaren. En ik sprak een vriend van mij, die zit in een vluchtelingenkamp in Zweden. Die vertelde dat mensen illegaal paspoorten moeten kopen... om eerst in Zweden terecht te komen, om dan asielstatus uh, te krijgen. En wat je dus vervolgens ook krijgt... dat je dus Syriërs die al in Bulgarije of in Griekenland wonen... wel uh, daar makkelijk naartoe kunnen gaan. En uh, zeggen van ja, wij uh, komen uit Syrië en we komen uit de revolutie terwijl het helemaal niet waar is. Dus eigenlijk, we roepen de Syrische bevolking op... om in opstand te komen tegen een dictatuur. We helpen niet met wapens... en we laten de mensen die weg moeten uit Syrië... hier ook niet binnen. Ja, nee. mijn vader is nu in Libanon. Zes maanden wacht op een visum. Hij krijgt het niet. Ja. De hele familie zijn in Oostenrijk en, en ik ben hier. En uh, ja, hij, hij mag niet naar Oostenrijk... En uh, als ik hier uh, geen uh, verblijf uh, hier blijven mag, dan uh, moet ik naar Oostenrijk. Maar ik wil niet naar Oostenrijk. Ik wil hier blijven. <laughs> je komt in een soort niemandsland terecht. <laughs> Maarten, tot slot, je maakte eigenlijk een heel dramatische uh, opmerking in het begin van dit gesprek. Uh, als de Syrische oppositie dit had geweten, dan was niemand hier aan begonnen. Nee, nee, die, die prijs is, is gewoon te hoog. En, en misschien dat rebellen zelf zullen zeggen van... ja, we strijden voor God en we willen het machtelaarschap. En dit is wat we willen en we zullen altijd doorgaan. Maar ik denk, als je diep in hun harten kijkt... en wat voor leidendheid opgeleverd, dat uh, dat gewoon niet houdbaar is. Mag ik jullie bedanken voor dit gesprek? Graag gedaan. Maarten en Sarah Segers. Ja, dan iets heel anders, namelijk de stripdagen... en de muziek die daar... Bij hoort. Ik ga bellen met Luc Seboek, oftewel Kamagorka. Hij is de auteur van onder meer Cowboy Henk. En, uh, meneer Kamagurka, weet u uit uw hoofd wat de muzieksmaak is van Cowboy Henk? Uh, ja, absoluut. Ik denk uh, dat dat de muziek is van de Hongkong Dong. Ik weet niet of je die groep kent. Nee. De Hongkong Dong. Nee? Nee. Het is dus, uh, uh, nee. dus een, uh, een Belgische groep met uh, halve Chinezen. En uh, die maken uh, uh, plezante rockmuziek. Rock dus uh, ja, kijk. De Hongkong Dong. Op... En het nummer heet Sweet Sex Sensations. We, we gaan het zo draaien. Alleen ik, ik had eigenlijk verwacht dat Cowboy Henk van Country and Western zou houden. Maar het is geen echte cowboy. Hè. Het is een Cowboy Henk. Hè. Ja? Snap je? Ja? Nee? Het is niet zo'n zo cowboy van, de, van, de, van Amerika. Van de prairie. Nee, het is meer een cowboy van, uh, ja, van, van, van het surrealisme, eigenlijk. En die zitten overal, hè. Speelt muziek eigenlijk uh, een rol in uw werk? Uh, absoluut, ja. Ik vind muziek uh, geweldig inspirerend. goede uh, muziek is... Uh ja, zeker als ik aan het schilderen ben. Uh, schrijven dat gaat moeilijk met muziek, vind ik. Dat kan ik me niet... Uh, maar tekenen gaat nog net. En, uh, hoewel ik liefst in stilte teken ook. Maar schilderen bijvoorbeeld is geweldig. Als je het, uh, met muziek... Of, uh, en waar luistert heel, je? Uh, heel inspirerend. Waar luistert u nou, zelf naar, uit schilderen? Uh, allerlei muziek. Meestal uh, hedendaagse... Uh, rock, jazz. Uh, kan ook klassiek zijn. Uh, niet... Te opdringerig, niet te hardnekkig. De muziek waar ik mij overal niet kan aan ergeren. En, te, en tot slot nog even terug naar Cowboy Henk. Wa waarom past Sweet Sensations van Hong Kong Dong nou zo goed bij Cowboy Henk? Nou, omdat die, die, uh, die gasten, die groep, die zijn opgegroeid met Cowboy Henk, snap je? Dus die zijn dan weer helemaal uh, vergroeid eigenlijk. Zij zijn de kinderen van Cowboy Henk eigenlijk? Eindelijk is het dat, ja. We gaan het horen. Groeten aan Cowboy Henk, meneer Kammergoerke. Oké, okay, dankjewel. En dank. Goeiedag. This is not me I'm looking at. It's the face of a human cat. My teeth are sharp and need a pray, so I can feed my family. De keuze van uh, Kamerurka, of eigenlijk van Cowboy Henk natuurlijk. Wie kent het verhaal niet, dat van de moord op de gebroeders De Wit... in 1672 in Den Haag, met alle gruwelijke details... over het gebruikte geweld, de afgehakte ledematen en geslachtsdelen... en het kannibalisme waaraan het grauw zich overgaf. Even luisteren naar hoe Hans Goedkoper afgelopen dinsdag... over vertelde in de NTR-serie De Gouden Eeuw. Augustus 1672, hier zat hij in gevangen... Op een valse verdenking. Hij ontkent dan ook. Zelfs na marteling. En dan komt op een ochtend zijn broer hier langs. Hij ligt hier in bed. Want hij kan door de marteling niet meer lopen. En aan het eind van het bezoek kunnen ze de deur niet uit. Want daar buiten staat een joelende meute. Dan wachten ze hier. Dat moet uren hebben geduurd de hele middag, in de hoop dat ze ontzet worden. Maar als die deur uiteindelijk opengaat, is het die joelende meute. Moet je, je voorstellen. Twee van de belangrijkste bestuurders van de Republiek. Eén van de twee is al twintig jaar, je mag wel zeggen, een soort premier. Ten prooi aan volkswoede. Ja, dat was Hans Goedkoop. En dat is nou precies de vraag of het ten een prooi aan volkswoede was. Of het wel een woedende meute was. Of dat er meer achter zat. Ronald Prudhomme, welkom. Goeie Vandaag uh, verscheen uw monumentale boek Moordenaars van Jan de Wit. De zwartste bladzij van de Gouden Eeuw. En uw stelling is eigenlijk: het was niet zomaar het gepeupel. Nee, het was zeker geen joelende meute. Uh, de hele dag is de gevangenpoort eigenlijk uh, belegerd door uh, Haagse schutters. En we moeten ons voorstellen, het was dan een soort gewapende burgerwacht. Een soort politie die uh, de orde in uh, de Haagse straten had moeten houden. Maar dat waren voornamelijk oranjegezinde figuren en die hadden het op de De Witte gemunt. En die zijn er aan het eind van de dag ingeslaagd om uh, de gevangenpoort binnen te komen en hebben... De, de Witte naar buiten gesleept en hebben ze daar uh, vermoord. Het gewone volk is op afstand gehouden. En pas nadat de, wit, de Witte vermoord waren. toen uh, zijn die schutters over de Lange Vijverberg weggetrokken. En toen zijn de lijken overgelaten aan de gewone burgers. Het Grauw, hè, zoals dat in de 17e eeuw werd genoemd. En die zijn dus toen. Die, die lijken helemaal uh, gaan verminken, stukken gaan afsnijden enzovoort. Wie waren de moordenaars? Wie waren de moordenaars? Nou, we weten het eigenlijk uh, heel precies. Kijken we naar uh, Johan de Wit. Die werd uh, van achteren benaderd. Die was eigenlijk al tot halverwege de plaats. Dat is dat plein daar vlakbij bij de gevangenpoort was hier gevorderd. Ja. Uh, voor wie in de een beetje bekend is. kent wel het standbeeld van Johan de Wit. Dat is ongeveer de plaats uh, tot waar hij gekomen was. En toen werd hij van achteren werd hij benaderd door drie man. En uh, de eerste man die hem dan van achteren met een pistool door het hoofd schiet. Dat was Maarten van Valen. Een luitenant ter zee. En daar is er een tweede man bij, en dat was de zwager van die uh, Maarten van Valen. Want Maarten van Valen was met een zuster van die tweede man getrouwd. En die heette Pieter Verhagen. En die was herbergier in de Zwaan. Nee, ik zeg het verkeerd. De, de, ik de zeg de zwaan, de zwaan. De Dossijn. Ja, je ja. raakt met die herbergen gewoon. Hartstikke en kroeg uit die tijd. Laat op de avond. Ja. En de derde man die erbij is, en die met messteken, Johan de Wit dan uh, het definitief doodmaakt. Zeg maar, hij maakt het werk af. Zo'n slager met mes. Dat was dus een slager en een benenhakker, zoals hij in de 17e eeuw werd genoemd. En dat was uh, niet de eerste de beste slager. Hij was hoofd van het gilde van slagers. Hij leverde vlees aan de herberg van de, de tweede moordenaar, hè, die Pieter Verhagen. En hij had ook een hele goede klantenkring, want er waren ook oranjes onder zijn klanten. En hij heeft later, na de moord, heeft hij ook nog een heel goed baantje gekregen... van Johan Maurits van Nassau, die we nogal kennen van het Mauritshuis in Den Haag. Uh -huh. Dus... Wat waren bepaald niet de beste. Wat hadden de, de, de Oranje Partij tegen de Geboeders de Wit? Nou, dat was wel heel duidelijk. Er was net eigenlijk al een regimewisseling aan de gang. Willem III was stadhouder van Holland geworden. Johan de Wit was afgetreden als raadpensionaris begin augustus. En nu dreigt een situatie te ontstaan... dat die Geboeders de Wit nog dreigend op de achtergrond aanwezig zouden blijven. En er waren natuurlijk toch ook nog heel veel staatsgezinden in het zadel. Ook in de stedelijke vroedschappen, zoals die genoemd werden. Zeg maar het gemeentebestuur. En uh, het zou best eens uh, hebben kunnen zijn in de volgende weken... dat er nog weer een, uh, een, een machtsgreep uh, zou komen van die uh, staatsgezinden. Dus er was uh, groot belang bij om de, de witte uit de weg te ruimen. Waarbij natuurlijk ook kwam een, een gruwelijke moord. Dat maakte ook dat iedereen heel erg schrok. En dat die uh, machtswisseling in die uh, stedelijke vroedschappen... Dus in die gemeentebesturen, dat die veel makkelijker kon worden gerealiseerd. Dus dat daar allemaal oranje regenten konden worden neergezet zonder verzet waarin verschilden de staatsgezinden van de Oranje Partij? Nou, de staatsgezinden waren sowieso ertegen dat een Oranje stadhouder... kapitein-generaal van het leger, admiraal-generaal van de Vloot uh, was... dat hij al die functies bij elkaar uh, vervulde. Uh, dat was natuurlijk een enorme machtspositie. En Johan Wit had natuurlijk als raadpensionaris toch een positie als een soort minister-president gekregen. Hè? En uh, ja, dat waren natuurlijk toch twee machtsblokken... die tegenover elkaar kwamen te staan. En ja, dat, dat liep op een clash uit. Goed, u heeft weten te achterhalen wie de drie moordenaars van Johan de Wit waren. Um, nou is de volgende vraag, wie zaten daar weer achter? Wie ja, had opdracht ja, de, de okay? een opdracht gegeven? De compulteurs zitten voor een groot deel toe te kijken... vanuit een herberg uh, naast de gevangenpoort. Een hele goede herberg, Herberg uh, de Beukelaar. Vertel daar meer over. Nou, die herberg van Beukelaar... Dat was een uh, herberg waar uh, hele goede wijn werd geschonken. En daar was ook uh, de Haagse vroedschap. Dus het Haagse gemeentebestuur die kwam daar uh, samen en die gingen daar vaak uh, drinken. en uh, ook nieuwspoort, maar dan in de 17e op, eeuw. op de dag van de moord is dat gebeurd. Het Haagse gemeentebestuur heeft ook uh, zitten toekijken. En de comploteurs op de achtergrond, een bekende zeeheld... admiraal Cornelis Tromp... en twee vertrouwelingen van prins Willem III... en die waren afkomstig uit een bastaardtak van de Oranjes ze heette Oudijk en Zuiderstein, die waren er ook. Die waren al heel vroeg in de ochtend gekomen om plannen te maken... om uh, de gevangenpoort te laten belegen door de Haagse schutterij. Zaten die zaten allemaal vanuit die, die, die herberg zaten toe, toe te, te kijken. kijken... terwijl die, hadden, die geslachtsdelen en ledenmaten... eigenlijk aan de kant van de plaats. En daar konden ze dus heel goed zien hoe de, de witte werden vermoord. Cornelis de Wit die struikelt zelfs over de stoep van de herberg. En dan springen allerlei schutters bovenop hem en uh, die maken hem af. Welke band loopt er naar Willem III... Willem III der speelt een rol op de achtergrond. Hij zat op de dag van de moord zelf zat hij in het legerkamp in Alphen aan de Rijn. En hij eh, voerde daar overleg met Johan Maurits van Nassau... die daar snel naartoe gekomen was. Maar drie dagen eerder is hij in Den Haag geweest. En daar is bewijs van, want er is een brief van hem in het eh, eh, Koninklijk Huisarchief... Uh, waarin hij schrijft dat hij een uh, bijeenkomst heeft uh, bijgewoond. Hij is daar ook gezien dat hij naar binnen ging bij die bijeenkomst. Er was een bijeenkomst met die Oudijk en uh, Zuiderstein aan het plein in Den Haag. En daar is overlegd. En uh, na afloop schrijft Willem III aan Johan Maurits... Die in het legerkamp in uh, Muiden ietsje verderop, dus uh, dan hij zelf uh, zat... dat hij snel naar Alphen aan de Rijn moet komen. Daar reist Willem III dan vanuit Den Haag ook weer naartoe. En hij zegt dat het hele belangrijke dingen zijn die hij heeft mee te delen. Nou... Uh, er gebeurde verder in het legerkamp helemaal niets. Dus uh, ja, als hij net die bijeenkomst heeft bijgewoond... en heeft hele belangrijke dingen om mee te delen... ja, waar moet het dan over gaan? Ik heb het gefascineerd zitten lezen, meneer Prudon... maar toch steeds in de hoop van, op de allerlaatste bladzij... komt de smoking gun, komt het sluitende bewijs... dat Willem III de ja. van Oranje erachter is. Ja, die, die, die smoking zat. gun, als hij er al geweest is... want normaal gesproken zo'n bijeenkomst... daar ga je niet uh, al te veel van op papier zetten. Maar als hij er al geweest zou zijn... dat, dat Willem III op papier heeft gezet... van we gaan dit en dat met uh, de, de witte doen... Dan zal hij uh, dat papier ook uh, snel hebben laten verdwijnen. Dan heeft hij het in de open haard gegooid en is het verbrand. En het archief van Willem III zelf... zitten ook helemaal geen stukken meer uit 1672. Dat is allemaal opgeruimd. En die brief die ik heb kunnen vinden van 17 op 18 augustus... Die, die geschrevenheid vanuit Den Haag... die heb ik ook gevonden in het brief van Johan Maurits van Nassau. Die is niet zo handig geweest om al die uh, stukken weg te gooien. En wat valt er wel met zekerheid te zeggen over de rol van Willem III? Nou, op 20 augustus zelf wordt tot twee maal toe uh, door de staten van Holland... wordt verzocht om uh, soldaten naar Den Haag te sturen vanuit het legerkamp in Alphen. En Willem III heeft er tot twee maal toe geen antwoord op gegeven... En ook in, uh, in later dagen en in later jaren heeft hij daar nooit een verklaring voor gegeven. En dat had hij natuurlijk heel makkelijk kunnen doen. En verder heeft hij ook nog een jaargeld gegeven aan uh, belangrijke betrokkenen bij de moord. Hij heeft ook uh, gezorgd dat ze goede baantjes kregen. Dus ja, al zou hij niet uh, precies op de hoogte zijn geweest van het moordplan. Uh, hij heeft er wel in toegestemd dat er het een en ander ging gebeuren. En uh, hij heeft het ook zeker niet tegengehouden. En admiraal Tromp die uh, goedkeurend naar de liquidatie zat te kijken vanuit de Was ja, uh, uh, Meteen aan de moord eigenlijk weer een ere hersteld. Hij was ontslagen een aantal jaren daarvoor. En uh, die heeft nog vele jaren als admiraal op de vloot gediend. U bent uh, niet de eerste die zich hierover gebogen heeft. Uh, beroemde historicus Fruin, uh, noem maar op. Uh, waarom? Blijven wij denken, tot Hans Goedkoop toe, dat, dat het toch gewoon het gepepel was? Nou, het is misschien een beetje verwarrend, hè? want er uh, lopen natuurlijk heel veel mensen door elkaar uh, voor die gevangenpoort. En je moet heel precies gaan kijken naar uh, wie hebben nu de gebroeders wit vermoord... om je terdege te realiseren dat, uh, dat het de schutters... maar ook uh, een toevallig een familielid wat daar rondloopt... Dus een slager uit de herberg van een schutter, die is daar ook bij betrokken. Maar dat gewone volk, dat staat heel duidelijk in de bronnen vermeld. Dat blijft op afstand. Die houden de schutterijen buiten totdat de moord uh, gepleegd is. Het heeft niet zo gezeten als we al die even gedachten hebben. Zo is het. Complimenten met uw boek. Gefascineerd gelezen, Ronald Prudhomme. En het boek heet dus Moordenaars van Jan de Wit, de zwarte bladzijde van de Gouden Eeuw. Nou, nog één keer de muziek van de stripdagen. Barbara Stok is auteur van de autobiografische strip Barbara. Go goedenavond. Goedenavond. Ja, de Barbara in jouw strips valt min of meer samen met uh, de echte Barbara, met jouzelf. Be betekent dat ook dat jullie dezelfde smaak hebben of dat helemaal niet? Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, ik maak inderdaad stripverhalen waarin ik zelf de hoofdrol speel. Dus is, uh, mijn stripfiguur uh, heeft dus ook dezelfde muzieksmaak als ik. En dat betekent uh, een jaar of vijftien geleden hield mijn stripfiguur van uh, hele harde gitaar -punk bands. En inmiddels uh, houdt ze van uh, wat, wat rustiger muziek. Is ze veranderd? Ja, natuurlijk. Maar dat moet ook wel. Want als je, ja, dat is, wat dat betreft is het een afwijkend strip, uh, stripfiguur. Want de meeste stripfiguren die worden niet ouder. Maar mijn stripfiguur wel. Die wordt gewoon net als ik. Uh, is inmiddels uh, 43. Wat voor uh, rol heeft muziek in jouw eigen leven gespeeld? Dan hebben we het straks weer over de andere, Barbara. Uh, nou, wel een grote rol. Want ik, uh, ik speel zelf ook... Uh, ik heb veel in bandjes gespeeld. Ik ben drummer. En... Uh, ja, en ik ben dus ook heel veel naar concerten gegaan. En dat, ja, dat, uh, dat was even wel een grote rol gespeeld. En de stripfiguur Barbara ook, ook in bandjes gespeeld? Uiteraard, uiteraard. In precies dezelfde bandjes. En drummer ook geweest. Ja. Wat, uh, wat mogen we voor je alter ego draaien? Ik heb een nummer uitgezocht. Keep on the Sunny side van de Carter Family. Omdat dat past wel goed bij. Mijn stripfiguur is een beetje een anti-Heldin die toch wel altijd overal de positieve kant van probeert in te zien. En dit is een heel positief liedje. Barbara houdt van vrolijke liedjes. Ja. We gaan het draaien. De Carter Family. Dankjewel en goed aan Barbara. Ja, zal ik doen. We also, maybe you, keep on the sunny side, always on the sunny side, keep on the sunny side of life. It will help us every day, it will brighten all the way, if we keep on the sunny side of life. voor Barbara, die de wereld altijd uh, positief en optimistisch ziet. Keep on the sunny side van The Carter Family. Dit was met het oog op morgen op deze zaterdagavond. Morgen zit hier John Jans van Gade, straks BNN met de overnachting, en daarin een in interview met Claudia de Breij. Nou, die komt ook veel in de media deze week. Bijna net zoveel als Job Cohen. Goeienacht. Goeien.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 Dit is Radio 1.